4 uur. Dit is Radio 1 met Ger-Jochems en Tessel Blok. Wat kan een spindokter nog voor je doen als je je vergalopeert in de Tweede Kamer? En het wacht is op het moment dat de VVD uit haar vel springt... over het onvoorspelbare gedrag van coalitiepartner P van de A. Dat straks in Villa VPRO. Nu eerst het NNW-journaal met Dirk Dikterhaak. Nederlandse producenten van babymelkpoeder en supermarkten... gaan binnenkort praten over de buitensporige vraag naar babymelk. Dat meldt de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie. Nestlé, Nutritia en Friso hebben de afgelopen maanden... de productie flink opgeschroefd. Maar het blijft moeilijk om voldoende babyvoeding in de winkels te krijgen. Volgens de bedrijven zijn er veel Chinezen die in Nederland... babymelk opkopen en naar het thuisland sturen. In veel winkels mag er daarom nog maar een beperkt aantal pakken... melkpoeder worden verkocht. De producenten gaan nu snel aan tafel... Met supermarkten en droogjes om over verdere maatregelen te praten. De Europese Centrale Bank heeft de rente verder verlaagd van 0,75% naar 0,5%, maakte bankpresident Draghi vanmiddag bekend. We decided to lower the interest rate on the main refinancing operations of the Eurosystem by 25 basis points. Het is de laagste rente uit de geschiedenis van de ECB. Analisten en economen rekenden al op een renteverlaging. De inflatie loopt terug en de kwakkelende economie kan een impuls goed gebruiken. Een renteverlaging is goed voor het sentiment bij markten, burgers en bedrijven. Hoewel de rente al extreem laag staat, zorgt een verlaging voor goedkoper geld... en lagere tarieven voor kredieten, leningen en hypotheken. Antifascisten en oud-verzetstrijders gaan op 4 mei in Voorden toch demonstreren tijdens de dodenherdenking. Vanmiddag besloot de burgemeester af te zien van de mogelijkheid om na de herdenking langs de graven van Duitse soldaten te lopen. Onder andere het Nationaal Comité 4 en 5 mei had bezwaar tegen de tocht, maar dat gaf niet de doorslag, zegt burgemeester Aalderink.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 voor de zachte wandeling langs de Duitse graven als een daad van verzoening... maar volgens het comité haalt de gemeente dingen door elkaar. Politieinspecteur Derk is nu ook in Duitsland in de ban. De omroep ZDF, die de tv-serie Derk produceerde en uitzond, wil geen herhalingen meer laten zien. In Nederland besloot de omroep Max eerder al om Derk van de Buis te halen. De tv-serie kwam in opspraak door de onthulling vorige week... dat hoofdrolspeler Horst Stappert zich in 1943... vrijwillig had gemeld bij de Waffen-SS... Tappert had altijd gezegd dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog hospik was geweest in het Duitse leger. Tappert overleed in 2008. Vier Roemeense zakkenrollers moeten zes tot tien weken de cel in. Ze sloegen op Koninginnedag toe op de Dam in Amsterdam, net toen daar het Wilhelmus werd gezongen. De persrechter. De politie die stond daar met een speciaal team en zag vier mensen uh, geen oog hebben voor de grote beeldschermen... maar wel oog hebben voor Hannemans uh, tassen... En uh, op een gegeven moment zagen zij dat uh, een van de mannen uh, met zijn hand in de tas van een ander zat. Terwijl de drie anderen dat hebben afgeschermd. Uh, toen zijn ze aangehouden en meteen voor de rechter gebracht in de zogenaamde supersnelrechtzitting. Twee van de vier Roemenen moeten tien weken de gevangenis in omdat ze kort geleden nog werden veroordeeld voor winkeldiefstal. Het weer nog vooral in het zuidwesten af en toe regen. In de rest van het land breekt de zon door. Het wordt 13 tot 19 graden vanmiddag. Morgen geregeld zon, maar in het oosten en het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt dan 15 tot 20 graden. Verkeersinformatie krijgt hier van Jolanda van der Velde. Er staat bij elkaar 22 kilometer file, de meeste vertraging bij Rotterdam. Op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor de Koentunnel 4 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik-Ido-Ambacht... en de randweg Dordrecht 6 kilometer. Dat had te maken met een aanrijding. De reizigers zijn net weer allemaal vrij. Verder op de A20-hoek van Holland richting Gouda... voor het Knopen-Terbrechtseplein 4 kilometer. Na ster gaat Villa Vepiro verder. Blijf luisteren. Hartelijk donderdag. Wilt u ook kilometer op kilometer op kilometer op kilometer op kilometer besparen? Denk dan eens aan een 50% korting op een BlueMotion Technology Pakket op alle modellen. Kom ook besparen bij de Volkswagen Bedrijfswagendealer. Zweden zijn sociaal. Grote kans dat u op dit moment in uw auto zit. Maar u fietst waarschijnlijk ook wel eens.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 Zeg, Aflevering 13. De Spindokter. Kai van der Linde, spindokter geweest van de vermoorde Pim Fortuyn. Ook spindokter van Rita Verdonk. Meneer Van der Linde, als je kijkt naar de spindokter in Den Haag, hoe groot is zijn rol? Nou, ik constateer dat de rol van spindokters in Den Haag steeds groter wordt. Dat je steeds meer mensen in Den Haag bezig ziet. Ze zullen zich niet snel spindokter noemen, maar meer voorlichter. Maar dat ze toch steeds meer bezig zijn met het kijken van... hoe kan ik zorgen dat mijn minister, mijn staatssecretaris of fractieleider... Uh, op een dusdanige manier in de media komt. Dat kan zijn televisie, radio, internet. Um, zodat hij daarmee een uh, positief effect heeft op zijn rep reputatie of zijn imago. Want dat is in feite de kern van wat de spindokter doet, hè? spelen met media... Doseren van media aandacht om te bouwen aan de reputatie en het imago van een politicus. Dus je kijkt naar Den Haag, wie kan nog wel een goede spindokter gebruiken? Um, dat zijn vooral de mensen die onzichtbaar zijn. Want als spindokters hun werk goed doen, dan, dan zie je hun klanten... dus hun minister, staatssecretaris... regelmatig met een eenduidige boodschap in verschillende media. Dus dan, dan zit je weer een keer bij Paul Witteman... of dan zit je weer een keer exclusief voor een interview bij De Telegraaf... Of doe ik hier een En Waar een spindokter over nadenkt, is hoe kunnen al die verschillende interviews. dat noemen wij communicatiemomenten. hoe kunnen die gezamenlijk als een soort legpuzzel bijdragen aan het beeld? Je ziet bijvoorbeeld uh, staatssecretaris Fred Teven. en uh, minister Opstelten, dat zijn echt crime fighters. Nou, dat is niet vanzelf gegaan. Dat imago hebben ze gekregen. omdat ze heel bewust. met hun spindokters hebben gewerkt. aan het opbouwen van dat imago. Um, en daar zit ook een gedachte achter. Namelijk dat als je zo'n imago kunt neerzetten... dan maakt het het uitvoeren van je beleid makkelijker. He, want een, een goede reputatie, een goed imago... Um, is heel goed voor draagvlak voor je beleid. He, dan zullen mensen sneller wat van je accepteren. Dan zullen ze het sneller begrijpen. Ze zullen ook sneller achter je gaan staan. Terwijl als je een slecht imago hebt... Ja, dan, dan word je genegeerd. He, dan schuiven mensen je opzij. En dan wordt het lastiger om uh, um dingen voor elkaar te krijgen. Stel... Uh, Kai van der Linden wordt morgen gebeld uh, met het verzoek om iets te doen voor Anouska van Miltenburg. We weten het, de voorzitter ligt nogal onder vuur in de Tweede Kamer. Uh, ja, wat gaat Kai van der Linden voor uh, Van Miltenburg betekenen? Nou, dan zou Kai van der Linden eerst een paar diepgaande gesprekken met uh, de, de, de, de huidige Kamervoorzitter hebben... Uh, om uit te vinden of zij karakterologisch in staat is om deze functie te vervullen. Want wat mensen vaak verkeerd begrijpen is dat er wel iets achter je imago en reputatie moet zitten. Het is heel erg lastig om uh, uh, zeg maar van een zwak iemand een sterk iemand te maken. De Kamervoorzitter van Miltenburg is bijvoorbeeld een voorbeeld van een politica... die misschien niet goed past bij die rol van Kamervoorzitter. En dan wordt het heel lastig om als spindokter uh, van Miltenburg bij te staan... om uh, haar imago te verbeteren. Nogmaals, je probeert uh, sterke kanten uh, te laten zien. En een Kamervoorzitter moet vooral iemand zijn die aan de ene kant neutraal is, maar aan de andere kant ook krachtdadig kan optreden. Um, en, en ja, het ergste wat je dan kan gebeuren, is dat hij mago krijgt dat je met het minste geringste huilend uh, de wc opvlucht. Ik denk dat weinig spindokters daar iets goed van zouden kunnen brouwen. Als je kijkt naar uh, Van Miltenburg, is daarna nog in de uitzending van Eva Jinnik geweest. Wat, wat vond u ervan als spindokter? Nou, dat vond, ik een, een, een, dat vond ik heel slecht. He, als Van Miltenburg vond dat ze gelijk had gehad... dan had ze niet naar Eva Jinek moeten gaan om dat uit te leggen. Dan had ze gewoon niets moeten doen en gewoon door moeten gaan. Want dan versterk je juist dat beeld. Dus ik had het haar niet geadviseerd. Kij van der Linden, kan dat imago, dat zorgvuldig opgebouwde imago... ook een keertje tegen je werken als politicus? Ik noem een teven bijvoorbeeld als crimefighter. Ja, dat is mogelijk. Kijk, Het lastige van het opbouwen van een imago... is dat het, weer, het roept ook tegenreacties op van mensen. Als er dan iets misgaat, zoals we onlangs zagen bij Fred Teven... dat hij ter verantwoording werd geroepen door de Tweede Kamer... dan is de emotie van we zullen die crimefighter eens een toontje lager laten zingen. En het andere, en dat speelt vooral bij politici... is dat alle politici hebben een houdbaarheidsdatum. En dat is vaak een heel moeilijk moment voor zowel Spindokter als politicus... Dat eigenlijk moment is gekomen om, uh, om op te stappen. Want als je houdsbaarheidsdatum is uh, overschreden, dan kun je de beste spindokters van de wereld inhuren en dan gaat het niet werken. Dan moet je gewoon weg. En dat is pijnlijk, maar ja, weet je, iedereen moet een keer weg. Dat was een bijdrage van Klaas den Tek. Het vragenuur met vandaag. Pim van Galen, NOS, Gerard Beverdam, Nederlands Dagblad. En Arie fractievoorzitter ChristenUnie. En hij komt tot ons uh, vanuit de studio te Zwolle. Goeiedag heren en welkom. Gerard Beverdam, we hebben, zometeen, we hebben net geluisterd naar Kai van der Linden. Een tamelijk vernietigend oordeel over de mogelijkheden voor Arnozika Miltenburg... om eigenlijk goed te functioneren als voorzitter van de Tweede Kamer. Vind je dat te ruig? Gaat hij er te hard in of heeft hij een punt? Nou, ik heb Arnozika van Miltenburg nog niet afgeschreven. Elke voorzitter heeft wel een tijd nodig om erin te komen. Wat ik er wel met hem eens ben, vond ik uh, ja, het, het gaan zitten bij Eva Hienik op zondag... om daar ja, toch een soort uh, je gelijk te gaan halen. Dat vond ik geen hele sterke actie. Misschien was die afspraak gemaakt. Dan had ik gewoon gezegd van... nou, ik heb er met meneer Buma een kop koffie over gedronken en uh, dat is het dan. Al. Komt allemaal goed, Pim. Nou, het gekke is dat uh, een maand geleden, uh, dat weet Gerard ook denk ik... ...gonste het een beetje onder de journalisten in Den Haag... ...van het gaat niet lekker met haar, maar het waren allemaal kleine dingetjes. Hebben we hebben het er onderling ook wel over gehad, moeten we er nou iets aan doen? Ik vind dat de journalistiek zich eigenlijk aardig heeft ingehouden... En daarom vind ik het zo gek dat, dat het nu zo ontspoort. Omdat ze eigenlijk een, een maand lang ging het redelijk goed. Ze was niet heel emotioneel. Ze zette dat met, met een zeker humor. Uh, Deze dat voorzitterschap. En, en nu ineens dit. En ja, vanaf nu wordt ze natuurlijk scherp in de gaten gehouden. Want dit is een openbaar incident. En dat moet je denk ik niet twee keer doen. Harry slop, dat openbare incident in de, in de Kamer. De botsing tussen Buma en, en mevrouw Van Miltenburg. Over uh, onduidelijkheid. Over wanneer nu wel of niet een debat. Uh, heeft u dat verbaasd dat het zo ontspoorde? Ja, want ik herken wel wat Pim van Galen net zei. Ik vond zelf ook dat ze er steeds beter in kwam te zitten. En, uh, ik vind ook wel dat je een voorzitter ook even tijd moet geven... om uh, op die plek uh, zich te ontwikkelen. Want ja, je, je zit daar en dan moet het wel gaan gebeuren. En dat kost even tijd. Dat hebben we bij Gerdy Verbeet, haar voorganger, ook uh, gezien. Dat ging in het begin ook niet echt heel erg goed. Maar na verloop van tijd heeft ze dat uitstekend onder de knie gekregen. Maar er was wel een verschil hè, tussen die twee... Ook in nou, de beginperiode. Nou, ik vond het begin van van Verbeet... toen werd er ook in de gangen gesproken van... jongens, uh, gaat dit hmm. wel goed? En uh, ik weet zelfs dat er nog VVD'ers toen waren... die zeiden van... moet er misschien toch niet een andere voorzitter uh, komen? En ja. nou, als we zien hoe van Verbeet haar positie uiteindelijk heeft ingenomen... heeft ze het voortreffelijk gedaan... En dat gunne Kanoeske van Wiltenburg ook. Maar ja. wat vorige week gebeurde was inderdaad erg vervelend voor haar. Ja. Pim van Galen, uh, we doen nou net alsof dat van de laatste tijd is... maar BNR Radio zond rond kerst vorig jaar... al een compilatie uit met, uh, met commentaar op haar. Ja. Waarbij ook anonieme bronnen, ook een beetje, een beetje laf natuurlijk... maar goed, er waren er een paar bij die zeiden... van we geven haar nog uh, x weken en dan moet het gewoon verbeteren. We zijn nu een half jaar verder bij ja, maar Wat ik al zei, wat, wat meneer Slob geloof ik ook aanduidde... er waren heel veel kleine dingetjes, hè, bijvoorbeeld... Tijdens een debat, uh, misschien heeft meneer Slopp het ook meegemaakt... Dan, dan heb je twee, drie interrupties... en ineens roept oh. ze dan, halverwege een debat... Ja. als GroenLinks bezig is, minder interrupties. Ja, Dus tijdens het debat de spelregels veranderen. Dat vind ik ja. niet zo handig. Maar wij hebben daar nooit een groot punt van gemaakt... omdat het iets is wat je misschien aldoende leert. He? Het is maar, een beetje chaotisch soms. Ja. Ja, ja, Gerard, is Gerard, is het ook niet zo dat de beschuldiging van Buma... Verder gaat natuurlijk eigenlijk de ergste beschuldiging is die je aan een Kamervoorzitter kan geven. Namelijk, ja, u bent, u bent partijdig, u stuurt de boel. Dat gaat ver. Ja, het ging ook heel ver. Maar ja, goed, het was een hele vreemde regeling van werkzaamheden, zoals dat heet in de Tweede Kamer. En uh, ik moet ook zeggen, Van Miltenberg werd ook bepaald niet geholpen door de onduidelijkheid van de PvdA-woordvoerder, Ed Groot. Uh, dat, daar konden wij eigenlijk als journalisten ook geen taal aan vastknopen wat hij nou precies wilde. Maar goed, ja, toen had ze op een gegeven moment had ze gewoon volgens mij moeten zeggen. Nou ja, we hebben na de, het recess een, een debat. En uh, wat iedereen zegt, zegt, wat hij zegt wil. die mag daar gewoon zeggen. Dat mag een ja. Kamerlid toch. Dus ja, je merkt het toch wel aan de manier waarop ze reageerde... dat ze kennelijk onder druk staat. Nou ja, en daardoor, omdat zij natuurlijk van de VVD is... de indruk wekte dat ze wel heel erg meedacht... Kijk, die, zij zit in ja. die VVD-fractie ook, hè? dat weten mensen misschien Duurlijk. niet. Dus ze is gewoon lid heeft... van de Tweede ja, Kamer en op dinsdag een, ja. een strategievergadering... hoe gaan we met wekers doen? Nou, een breed debat, hè? niet over die toeslagen van die Bulgaren... want dan wordt het te tricky. Ja. En, en formeel heeft ze er niks mee te maken, maar het zit misschien wel in haar achterhoofd. En als je dan de andere mening bent toegedaan, dan duik je daarop op als het misgaat. En dat heeft Buma gedaan. Meneer Sloop, vond u ook niet dat meneer Buma daar misschien wat heel hard in ging? Omdat het al allemaal zo onduidelijk was om dan ineens te komen met... u bent bezig te sturen... Dat het vervelende van mij is, ik was er vorige week zelf niet bij. Dat is heel want vervelend mijn, van u. Mijn, mijn zoon trouwde, dat was, al, dat dat dat heel was heel echt vonden. mooi overigens. Dus ik heb het op de beelden terug moeten zien. Ik herken wel ook dat, dat de woordvoerder van de P van de A die maakt het echt lastig. Die... Die kwam op een bepaald moment zijn bankje niet uit. Die keek nog even rond. Hey, die wou, die en... wou er niet bij horen, hè? Nee, die, die, die, die, had er erg, die had het er erg ongemakkelijk mee. En ik denk dat ja. die in die situatie, en dat heeft de voorzitter ook wel toegegeven... had ze beter even kunnen schorsen. Ja. Dan kun je even rust nemen, dan kun je even ja. met elkaar spreken. En dan of een, een geintje ervan maken, meneer Slob. Gewoon zeggen, jongens, ik weet niet hoe het met jullie gaat... maar ik wil half gek hier, ik ga bier, bier drinken. <laughs> ja, en dan, dan als ze... terugkomen. Nou, dat had <laughs> denk ik ook wel enige ontspanning, uh, enige ontspanning kunnen zorgen. Ja. Maar of ze het daarmee opgelost, had, weet ik ja. niet. Nog, even, uh, nou, nog één ding... Uh, nou, daarop was het reces. Er zijn stemmen die zeggen: als er geen reces was geweest, dan. dan was er voor chop geweest. Ja, dan was ze afgeslacht. Dan was dit door blijven zeuren. Nou ja, dan had je natuurlijk de volgende dag een, een spoedvergadering van het presidium gehad. En nu. Nu is het vrijdag. Iedereen gaat lekker een nieuwspoort, een borrel drinken en, en ja. neemt afscheid. En, uh, Gered door het reces. Ja, ja. ja. ja ik Slob, wilde... die Slop, uh, die, is, is die je merkt nu al dat hij wat uh, ook is gekalmeerd. Maar zijn vice-fractievoorzitter Johan Voordeel, die was vrijdag ook. Uh, die zit in het presidium, toch? Die zit Goedend. in het presidium, maar die ja. was ook uh, behoorlijk. Uh, nou ja, ja behoorlijk uh, ontdaan ja. door de manier waarop Van Miltenburg bijvoorbeeld getreden Jongens, we moeten door, maar ik wil nog even een dingetje weten, Pim en Gerard. Hebben jullie iets? Gehoord uit de CDA-fractie of daar gevoelens zijn van: he shit, we zijn er wel hard ingegaan. Misschien hadden we wat rustiger aan moeten doen. Of zeggen: nee, gewoon, uh, gewoon keurige mededeling nou, van BUMA en we hebben gelijk. Dat past, past helemaal in de nieuwe strategie om als je op 13-zetel staat, gewoon lekker oppositie te voeren. En dat, ja. dat spreidt zich uit tot alle kanten van de Kamer, blijkbaar. Dus daarvan dus uh, past het helemaal niks in te de, de lijn. Ja. Oké, okay, wij gaan door. Gisteravond tijdens de 1-mei-barbecue zei uh, pvda leider Diederik Samson... dat de PvdA toch tegen de proefboring naar schaliegas zal stemmen. En vorige week vlak voor het partijcongres hadden ze nog gezegd... nee, wel strenge voorwaarden, maar we gaan toch wel mee, we gaan toch wel voorstemmen. Nou, eh, coalitiepartner VVD is uiteraard voor. Nou, er komt dan nog bij dat de uitspraak van het congres van de Partij van de Arbeid... dat de fractie er alles aan moet doen om de strafbaarstelling illegale om dat niet door te laten gaan. Die motie is aangenomen, de beruchte motie 41. Eh, nou, Samson legt dat... Naast zich neer. Een beetje te snel, zei hij gisteren bij Pauw en Witteman. Maar hij gaat wel met de ledenraad praten. En uh, ja, nou vervolgens... Uh, wat dan vervolgens, uh, Pim? Ledenraad? Ja, nou, ik krijg net toevallig van de partij de officiële uitnodiging binnen. Dat is verder niet zo interessant, maar wel leuk om te zien... hoe hij dan formuleert, Samson, hè? Uh, ik heb geconstateerd dat de behoefte. Ik moet even, sorry, mijn bril zit een beetje verkeerd. Ja, <laughs> nee, <maar. laughs> ik heb geconstateerd dat er behoefte is aan meer tijd en ruimte om in gesprek te gaan over deze afweging, hè, de strafbaarstelling van de ja. fractie. En ik wil het op korte termijn doen en verantwoording afleggen over deze afweging. Dus hij ja. gaat het nog eens een keer uitleggen. Niet in gesprek ja. bedoel je, zo klinkt het niet. Nou ja, wel in gesprek, maar de uitkomst lijkt al ja. vast te staan. Gerard en burgemeester Van der Laan, die ook met Samson bij Paul Witteman gisteravond... die, die zei nou juist, dat moet je niet doen. Je moet dit niet nog eens gaan uitleggen. Hey, ja goed, kijk, en daar komt nog overheen dat staatssecretaris Kleinsmaal op een partijbijeenkomst in het noorden heeft gezegd... van uh, je laat uh, of het kabinet vallen of je laat je congres vallen. En Samson is er wel erg hard ingegaan. Wat ik toch ook heel merkwaardig vind aan de hele uh, af, situatie... met de, de strafbestelling van illegaliteit... dat is uh, dat Samsam ook gewoon hardop zegt van... ja, ik vind het een waardeloze maatregel. En heeft ook ergens gezegd... ja, bedoel, het heeft helemaal niks te betekenen verder voor die illegale. Uh, ja. Ondertussen ligt het wel supergevoelig in zijn eigen achterban. En uh, ja, hier komt het En supergevoelig bij de VVD? En supergevoelig bij de VVD, want ik denk dat die niet... Uh, terwijl ze ook nog op dit moment met allerlei personele problemen te maken hebben. Ook nog weer willen geconfronteerd worden met een situatie uh, rond dit voorstel. Dat ze daar ook weer baksel zouden moeten halen. De VVD bedoel je? Ja, de VVD. Ja, meneer ja. Slop, is dat inderdaad nu niet het grote probleem? Dat uh, de Partij van de Arbeid eigenlijk een beetje denkt. Ja, wij hebben onze partner. Want we zijn partners toen toch geholpen met, het, uh, uh, inkomensafhankelijke, met de inkomensafhankelijke premie. Mag wel wat tegenover staan. Maar dat de VVD zegt, zo, zitten, zo zijn we niet getrouwd. We blijven niet inleveren. Bent u er nog, meneer Slob? Ja, maar ik ben er nog. Dan hadden dat een paar nee, weken eerder moeten doen. Ik hoorde een vreemde piep. Ja, gaat u gaan. Ja. Nee, dan hadden ze dat echt een paar weken eerder moeten doen. Want het begint nu echt behoorlijk uit de hand te lopen, vind ik. De Partij van de Arbeid trekt nu alle aandacht naar zich toe. En uh, ja, wat vandaag inderdaad met staatssecretaris Kleinsma gebeurde... of in ieder geval wat ze gisteren gezegd heeft en vandaag naar buiten kwam... Mm -hmm. uh, daarmee trekken ze het uh, bij wijze van spreken ook nog een keer... het kabinet in het hele onderwerp. Dus ik, uh, dit wordt een, uh, een steeds zwaardere last op de schouders uh, van uh, Diederik Samson. Mm. En is dat, dat het kabinet intrekken, dat is wat burgemeester Van der Laan... die gisteren ook bij Paul Witteman zat, waar Diederik Samson zat, ook zei... die zei, Samson moet dit eerst met, zijn eigen, met uh, zijn eigen achterban, ook zijn achterban, bespreken... En als dat een probleem blijft, en daar ben je partners voor... dan moet hij naar de VVD gaan en zeggen... jongens, ik zit met een onoplosbaar probleem, laten we hier samen uitkomen. Dan moet hij gewoon de hulp van de VVD ja. gaan vragen. Waarom zou dat eigenlijk niet kunnen? Nou, dat kan inderdaad. Maar dat had hij dus echt al eerder moeten ja. doen, volgens mij. Dus ik verbaas Verlaat. hem druk over dat hij gisteravond zei... dat hij daar nog niet met, uh, met uh, Rutte over had uh, gesproken. Want dit zien we natuurlijk allemaal al heel erg lang aankomen. En het stapelt zich nu in een razendsnel tempo. En nu ook die vervreemding tussen Samson en zijn achterban. Ja. ja, dat is echt een hele linke ontwikkeling voor de Partij van de Arbeid. Pin, hij moet er eigenlijk het probleem van de VVD van, een probleem maar, van de VVD van maken. Ja, maar het verschil met, met de zorgpremie is dat hier niks meer tegenover kan staan... Want... De VVD heeft gezegd, of dat is ook zo, dat kinderpardon wat Samson heeft binnengehaald, mm -hmm. dat is eigenlijk al uitgevoerd. Ja. ze snel door teven, zei Samson gisteren. Ja. Die 800 kinderen zijn in Nederland, dus dat, dat kan je niet meer terugdraaien. Dus het is heel lastig om, om hier nog een soort nieuwe deal van te maken. Het is een heel pakket die ja. immigratie. En kan je niet één steen uithalen. Ja, Gerard, ja. Van, vandaar, misschien. vandaar dat hij ook zei... Uh, uh, jongens, het is toch een beetje raar. En ons deel van de deal is binnengehaald op een aantal punten. En dan gaan we dat deel van de VVD ineens niet honoreren. Dat kan niet. Nou, daar heeft hij op zich strikt genomen wel gelijk in. Alleen, ja, ik uh, bedoel... Het politieke debat is niet statisch en dat ontwikkelt zich. En je hebt met je eigen partij te maken. Mm. En als daar, nou ja, 99,9 procent, uh, dacht ik, uh, uh, de, de motie steunt, ja, dan. Uh, ja, dan, dan is er wel hoe, reden waar, om een te Hoe staat het met de bloeddruk in de VVD-fractie? Wat nou, hoor ja, jij? Die, die hebben dus ook allerlei andere problemen. Hè? Dat, dat hm. zei ik net al even. Van deekers ja. misschien. Die moet vandaag of morgen een brief naar de Kamer sturen. met een uh, verslag van uh, hoe dat allemaal is gegaan. rond die fraude met die, uh, met die zorgpremies door Bulgaarse. Ja, criminelen, ik weet niet. Mm -hmm. ja, mm -hmm. moeten we het maar noemen. Nou. Um, maar goed, um, ja, dat is ook nog een hele springende kwestie... die gelijk na het reces weer op de agenda staat. Maar dus... jij zei net eigenlijk, suggereerde je... dat zou misschien nog wel eens wisselgeld kunnen zijn. Stel je voor, maar dat zou een heel gekke handje knap worden... dat uh, de VVD zegt, oké, okay, we slikken dan zelfs die strafbaarstelling illegaliteit... maar jullie laten wekers niet nou, vallen ja, dat... als blijkt dat er een fout is gemaakt. <laughs> en het pijnlijke daarbij ook is dat we net twee weken geleden... eigenlijk een vergelijkbare uh, zaak met teven hebben gehad... rond die dood van Dolmeton. Uh, waarbij de PvdA ook de steun heeft gegeven in ruil voor hele zware toezeggingen op het punt van uh, het asielbeleid waarbij TV echt heeft moeten beloven van, nou, er komt een veel humane asielbeleid en veel minder de focus op uh, alleen maar het strikt naleven van de regels. Ja, om met uh, Oliver Hardy en Stan Laurel te spreken, meneer Arie Ari Slop. het fine mess they got us into. Ja. ja, interessant. Ja. Nee, kijk, uh, het zou natuurlijk een ordinaire koehandel worden... als ze het met de Bulgaren uh, zouden gaan uitwisselen. Uh, kijk, wat de, wat de Partij van de Arbeid absoluut onderschat heeft... is uh, toch wel uh, hoe dit bij hun eigen achterban uh, zou uh, gaan vallen... op het moment dat men echt doorkreeg wat er aan de hand was... Samson kan natuurlijk zeggen tegen het congres... ja, u heeft ook ingestemd met het uh, regeerakkoord. Uh, dus u wist ervan. Maar ja, nu ligt het uh, zo zwaar op de maag. Hij moet hieruit uh, gaan komen. Maar, en, hoe? Eerlijk, maar hoe? Hoe denkt nou ja, dat, u? Ik, ik, ik denk dat de VVD niet gaat bewegen, want die zien aan de andere kant de PVV... die ook zich flink aan het roeren zijn. Kijk maar naar de tweets van Wilders de ja. laatste tijd over dit onderwerp. Die is natuurlijk dat voertje behoorlijk aan het opstoken. Dus dit wordt een hele onmogelijke situatie. En daarom was het dus ook zo slecht dat Kleinsma... Uh, daar nu ook nog eens een keer uh, wat olie op het vuur uh, ging gooien... waar het... nu juist olie op de golven moet worden ja, gegooid. Het is misschien wel slecht, maar misschien is dat inderdaad wel zo zwart-wit. Het is of je laat je partij vallen of je laat het kabinet vallen. Nou ja, dan moeten ze daar 12 mei met elkaar maar een keuze in nou, maken, lijkt mij. Tim, hoe komen ze eruit? Nou, ik denk wel uh, dat die, die ledenraad, hè, want die staat zondag plaatsvindt volgende week. Samson doet net alsof dat hetzelfde als het congres is. Maar ik ben er wel eens geweest en dat is toch... Ja, dat zijn partijtijgers. Hè? Samson staat dan in het midden in zo'n zaaltje in Utrecht. En die gaat dan een pep talk houden. En vaak is het toch aan het eind dat ze de politieke realiteit accepteren. Toch maar doen. Ja, want... Ik wil niet zeggen dat dat eruit komt, maar het is veel minder uh, emotioneel. Het is veel rationeler dan het congres, zo'n ledenraad. En waar hij ze denk ik ja, van zou willen overtuigen is... hij heeft een paar weken geleden bij een demonstratie van uitgeprocedeerde asielzoekers op het plein gezegd... Het maakt geen bal uit. Dat filmpje is ook op internet nog wel terug te ja. vinden. Het maakt geen bal uit, zegt Samson daar, voor die illegale... of ze nou strafbaar worden gesteld of niet. Want hij wil die eigenlijk... gokt hij erop dat hij dat met, met amenderingen... dat hele wetsvoorstel zo ver kan uithollen... dat het in de praktijk... Hij nou, wil ja, er een overtreding zo, van maken. Ja, een overtreding van ja. maken. En dat het eigenlijk, eigenlijk allemaal niet zo heel veel voorstelt. En dat ook de mensen die hulp bieden... dat die ook uh, niet aangepakt kunnen worden. Dus, en dan denkt hij, ja goed. En hij zegt dan, ik heb daar een afspraak met de VVD over gemaakt. Ook al vind ik het een, een zinloze... Maatregel. Meneer Slob, ja. Ali Slop heeft hij daar niet een punt? Heeft hij daar inderdaad geen afspraak over gemaakt met de VVD... dat bijvoorbeeld hulp aan illegalen niet strafbaar gesteld gaat worden? Nee, en dat er een zeker. nettere manier moet komen om asielzoekers uitgewezen asielzoekers... ook naar de grens te begeleiden? Nou, hij heeft zeker wel een aantal argumenten die wel houtsnijden... als het gaat om de keuze die hij uiteindelijk heeft gemaakt. Maar wat hij uh, onderschat is uh, dat mensen het echt als een principekwestie uh, zien. Ja. En, en dan overtuigt dat uh, gewoon niet. En dat echt bleek maar. op het uh, congres afgelopen zaterdag in Leeuwarden... dat dan zo massaal uh, die indringende oproepen van Hans Pekman notabene... die in het verleden ook zo zwaar hierin zat. Ja. Uh, en van uh, Martijn ja. van Dam... Uh, maar ook als woordvoerder uh, asielzaken in de Kamer... Uh, dat dat zo genegeerd werd en dat men zo massaal uh, voor die uh, motie stemde... En dat sentiment, die geest is nu uit de fles. En, en of hij hem daar ooit nog weer in gaat krijgen, dat is zeer de vraag. Maar ik geloof dat hij het wel begrepen heeft. Want hij zei gisteren ook bij Paul Witteman. Hij zei ja, hij zegt wat natuurlijk een fout in zo'n congresconstructie is, is dat de partijleider, ik dus het laatste woord hebt. En dan is het klaar. En dat is natuurlijk een beetje gek en frustrerend voor die mensen in die zaal. Dat wist hij van ja. tevoren. Maar er gebeurde nog iets anders gisteren. Wat ik heel, uh, wat mij tamelijk uniek leek, en niet zegt over de interne verhoudingen bij de PvdA. Als je in zo'n gezelschap zit bij Paul witte man, hè? en je vraagt aan bijvoorbeeld aan Van der Laan... heeft u nog een advies aan Samson die naast hem zat of tegenover hem zat? Dan zegt zo'n Van der Laan normaal gesproken... meneer Van Samson heeft absoluut geen advies van mij nodig. Ik ben maar een eenvoudige burgemeester. Maar hij ging uitgebreid met messenvork advies lopen geven. Vond u dat niet opvallend? Ja, dat vond ik zeer opvallend. <lacht> en uh, ik heb ook met enige verbazing daarnaar uh, gekeken. En Kijk, dat zie je bij de Partij van de Arbeid vaker gebeuren. zie je bij weinig andere partijen. Uh, op momenten dat ze iets te vieren hebben, dat hadden ze eigenlijk ook afgelopen zaterdag, een zorgakkoord, een sociaal akkoord, verbonden aan pvda bewindspersonen Dan weten ze het toch opeens te hebben over een onderwerp wat ze diep verdeelt. En, en, en wat de Partij van de Arbeid zwaar op de maag ligt. Dus dat hele feestje over dus de onderwerpen is niet doorgegaan. Nee, het is een fantastisch talentpin. Daar ja. ja. maken ze zelf ook grappen over, overigens over. Dat ja. ja. ja. gebeurt wel. Ja, ja. ja. Uh, overigens nog, nog één ding: Samson had het kunnen weten. Hè. Want er is een motie die heeft niet veel aandacht gekregen. Op 3 november is er een motie aangenomen door het congres dat illegaliteitsstrap stellen uh, niet past in het beginselprogramma van de Partij van de Arbeid. Toen is het eigenlijk al uitgesproken. Mm -hmm. dus maar de het regeerakkoord heeft het toch een halfje... is wel aangenomen. Nou ja, ja, dat is het dubbele. Hè? Je kan die ja. twee dingen blijkbaar tegelijk doen in de Partij van de Arbeid. Volgens mij, volgens mij is het grootste probleem van Samson... iets wat wij nu nog niet zien... en dat is dat verdeeldheid in de fractie dreigt... en het eerste signaal daarvan... Hebben we vanochtend ook al gezien met Ruud Kolen in de Eerste Kamer, dacht ik. Hè? Ruud Kolen was ja. het, die, uh, die heeft gezegd dat hij daar tegen gaat stemmen. Tegen st of tenminste, nou, dat, dat, dat, dat heeft hij wel door laten schemeren. En wat ik ook hoor uit de Tweede Kamerfractie... is dat daar ook een aantal leden hier uh, toch uh, bijna de inzien... behoorlijk geharnast in zit. Gerard Beverdam hoorde u als laatste van het Nederlands Dagblad. Hartelijk bedankt. Arie Slob vanuit de studio in Zwolle, uh, fractieleider van de ChristenUnie ook. Hartelijk bedankt. Dank u wel. En collega Pim van Galen van den Nos. Villa was dit voor vandaag. Zometeen na het nieuws, het Radio 1-journaal. Lucella. Goedemiddag. Carasso. Hi. We proberen een beeld te krijgen van hamsterende Chinezen... met de pakken Nutrilon onder hun arm in de supermarkt. Uh, Jan Hommen die bellen we in New York. Hij mag de luiden daar, heeft hij denk ik net gedaan. ing de Ja, precies. Van de ING in verband met de beursgang van een uh, dochter van ING daar. En we spreken over die renteverlaging van de ECB. Tot zometeen. Dit is Radio 1... Want nu krijgt u eerst het NOS-journaal met nu gelukkig nog wel... Dirk Terhark, want het is één ja. van de laatste journaals de die laatste, jij gaat ja. lezen. Om half zeven is het allerlaatste Allerlaatste, journaal. want dan ga jij uh, met pensioen en zo. Nou, nee, ik ga wat anders oh, doen. Oh, pardon. Je, dat rijmt op pensioen. Je gaat wat <laughs> anders doen. Maar we zullen jouw stem nodig missen, dus laten we daarom niet. Nu... Het duurt weliswaar niet heel lang meer voordat die leeftijd bereikt is... maar ik ga toch wel uh, iets anders met mijn stem doen. Wat is nog niet daar? Maar Goed. Maar voorlopig ga je gewoon met die prachtige stem ons nu het, is het laatste nieuws, nieuws geven. Zo Dank je wel. Zo is het ziektekostenverzekeraar CZ doet onderzoek naar het declaratiegedrag van de bureaus die kinderen met ernstige dyslexie behandelen. Verschillende bureaus blijken kinderen langer te behandelen dan het afgesproken maximum van 60 sessies waar het beschikbare budget op is gebaseerd. Meer dan 60 behandelingen aanbieden heeft volgens de heersende wetenschappelijke inzichten weinig zin. Dan is de grens bereikt van het lees- en spanningsniveau dat met ernstig dyslectische kinderen te bereiken is. Daardoor gaan volgens CZ op landelijke schaal vele miljoenen verloren. ING heeft vandaag met succes de Amerikaanse verzekeringsdochter FOIA naar de beurs gebracht. Op Wall Street opent het aandeel licht onder de uitgiftekoers van 19,50 dollar, maar na een half uur was er een winst van 1 procent. De beursgang is de op één na grootste beursintroductie van dit jaar op Wall Street. ING kreeg in 2008 staatssteun en moet in ruil daarvoor onderdelen afstoten.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 En net als gisteren staan er op de Dam in Amsterdam lange rijen voor de nieuwe kerk. Vandaag is de laatste dag dat mensen de kerk kunnen zien zoals hij versierd was voor de inhuldiging. De wachttijd is ongeveer twee uur. Vanmiddag reikt premier Rutte in de Nieuwe Kerk de eerste inhuldigingsmedailles uit... aan mensen die zich extra hebben ingezet voor een goed verloop van de troonswisseling. De medailles gaan naar zeven afgevaardigden van onder meer hulpdiensten... ambtenaren, politie, defensie en vrijwilligers. De Nieuwe Kerk gaat om tien uur vanavond dicht. Gisteren waren er zo'n 7200 bezoekers. Dan nog het weer, vooral in het zuidwesten wat regen. In de rest van het land zon bij maximaal 19 graden...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 Er staan bij elkaar 41 kilometer file. De meeste vertraging is in Rotterdam. Daar zijn ook de opvallendste files op de A15 maasvlakte Rotterdam. Tussen Avendbrielen en Spijkenissen 5 kilometer. En verderop bij Knopen Vaanplein 3. Er was een aanrijding op de A16 Rotterdam richting Breda. Alle rijstroken zijn weer open. Maar een auto met pech blokkeert nog bij de Drecht tunnel een rijstrook. Dat geeft nog wat vertraging. Tussen Knobend Ridderkerk en Zwijndrecht 3 kilometer. NOS Radio in Journaal. Lucella Carrasso. Goedemiddag. En ook wij praten over de spanning in de PvdA in verband met het strafbaar stellen van illegaliteit. De oude paus keert terug in het Vaticaan. En de stewardessen van de Turkse luchtvaartmaatschappij worden aan banden gelegd. Zo ervaren ze dat zelf. We gaan eerst praten over nieuws uit de zorg. Want veel bureaus voor kinderen met dyslexie, die uh, kinderen met dyslexie behandelen, die behandelen die kinderen langer dan afgesproken met de ziektekostenverzekeraar. Daardoor wordt het budget voor dyslexiezorg overschreden. Rens van Oosterhout is van CZ. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst even helder krijgen wat die afspraken zijn. Uh, wat mag er gegeven worden aan behandeling aan een kind? Um, aan een kind mag een uh, behandeling gegeven worden van uh, maximaal één jaar. En dat betreft dan ongeveer uh, 60 sessies. Um, dat staat in het protocol dat de eigen beroepsgroep voor dyslexie heeft uh, opgesteld. Ja, En waarom dan een jaar, 60? Wat gebeurt er als je er 80 heeft? Um, nou, wat ze in ieder geval zelf zeggen uh, in dat protocol is dat uh, langer dan 60 behandelingen niet meer effectief is. Dus uh, langer behandelen heeft eigenlijk geen zin meer. En dan zijn er dus kennelijk toch uh, bureaus die bij u declaraties indienen van uh, meer behandelingen dan 60? Precies, soms wel tot twee keer zo lang. Ja, en uh, dan lijkt het mij simpel, dan schrijft u toch terug uh, tot 60 voor wijn, de rest moet u zelf maar uh, regelen.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 Nou, in incidentele gevallen kan het natuurlijk altijd voorkomen dat, uh, dat er langer behandeld moet worden. Maar dat zal incidenteel zijn. Hier hebben we het echt over het structureel langer behandelen. Nou, dat bevreemdt ons bijzonder. Uh, dus dan ben ik ben erg benieuwd welke verklaring zij daarvoor zullen gaan geven. Ja, en als u zegt dat bevreemdt bevreemd ons bijzonder, dan, dan vermoedt u kennelijk dat ze dat doen om, om lekker geld te verdienen? Nou, dat staat niet op, op voorhand uh, vast. Uh, wat wel vaststaat is dat het onvolmatig is. Er wordt langer behandeld dan hun eigen protocol hen, hen voorschrijft. Daar spreken we hen op aan. En ja, wij verwachten dat dat tot een terugvordering zal, uh, zal leiden. Ja, en, en is er dan nog een mogelijkheid dat dat ook weer wordt doorberekend aan ouders van kinderen... die, die onder behandeling staan bij zo'n bureau? Of is dit echt een, een zaak tussen bureau en verzekeraar? Dit is echt een zaak tussen ons uh, en de bureaus. Wij hebben contractuele afspraken met hen uh, gemaakt en een daarvan is dat ze het protocol leidend maken in de behandeling. Daarnaast is er een kwaliteitsinstituut dat toezicht houdt op hun uh, behandelingen, daar zijn zij bij aangesloten. En al die zaken maken dat dit een zaak is tussen ons en hen. Ja, en wat gebeurt er als een bureau zich inderdaad structureel niet aan het protocol houdt? Um, nou ja, we hebben in ieder geval ook het kwaliteitsinstituut uh, aangeschreven mm -hmm. en hen met deze uh, bevindingen geconfronteerd. En zij hebben aangegeven dat zij ook passende maatregelen tegen deze bureaus zullen ondernemen. Um, het staat ons betreft vast dat wij natuurlijk ook, ook onze contractuele relatie met hen aan t, uh, gaan heroverwegen. Ja, en, en dan is er dus kans dat ze worden geroyeerd uit de beroepsgroep of het kwaliteitsinstituut waar ze zijn mee aangesloten? Die kans is aanwezig. Maar goed, dat is niet uw zaak. U gaat uh, over de declaraties bij uh, CZ. Precies. Rens van Oosterhout van CZ, dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Tot ziens. En dan gaan wij naar uh, Amsterdam, want daar is Jeroen de Jager vanmiddag opnieuw bij de Nieuwe Kerk op de Dam in Amsterdam. Jeroen, nou, je klonk gisteren reuze enthousiast, dus ik hoop dat je dan vandaag, uh, vandaag <laughs> weer bent. Ik krijg er geen genoeg van, uh, Lucella. <laughs> nee, want waarom ben je daar weer? Er is wel iets te doen, hè? Ja, nee, er is een andere gelegenheid dan gisteren. We hebben gekeken of we is ergens anders naartoe zouden kunnen gaan dan die nieuwe kerk. Maar blijkbaar is het toch een beetje het kloppend hart uh, van, uh, in ieder geval van Amsterdam. Of het van Nederland is, dat mag iedereen voor zichzelf uitmaken. Maar er gebeurt weer iets anders dan uh, gisteren. Ook wel weer lange rijen vandaag. Maar vandaag ook uh, zometeen om vijf uur de uitreiking van de eerste inhuldigingsmedailles. Dat wordt gedaan door premier Rutte en uh, burgemeester van der Laan.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 Ja, nou, het is iets beter georganiseerd dan gisteren. Uh, iedereen is vrolijk, het duurt wat minder lang. Uh, gisteren waren er wachttijden van drie uur, nu anderhalf tot twee uur. Nog steeds worden er zo'n duizend mensen per uur verwerkt... Zeg maar, door die kerk uh, die dan naar die bloemenpracht kunnen kijken. En dan komen ze enthousiast steeds naar buiten. Dus uh, prima sfeer hier. Het Jeroen de Jager horen wij later deze middag dan die babymelk. Het is niet meer bij te benen voor de fabrikanten. De productie was al opgeschroefd... maar uh, nog steeds stijgt de vraag naar babyvoeding explosief. Komt niet omdat er hier opeens extreem veel baby's worden geboren. Uh, het wordt vooral gekocht door mensen die het naar China schijnen op te sturen. Jeroen Schutteijzer praat hierover met de verkoopdirecteur Niels Bontje... van de marktleider Nutritia. Ja, hier wel gevulde schappen, meneer Bontje. Op het hoofdkantoor van uh, Nutritia... Ja, dat klopt. Hier hebben we gelukkig uh, de producten staan. Maar in de winkels zijn grote problemen? Er zijn grote problemen, dat klopt. En dat speelt al een aantal weken, uh, zelfs maanden. Wat is er aan de hand? Ja, het probleem is dat de vraag uh, in Nederland naar onze producten groter is dan we aankunnen. En de vraag komt met name vanuit andere landen. En dan moet je denken aan een land als China, waar veel vraag is naar producten uit onder andere Nederland. Waarom is er vanuit China zo'n grote vraag naar Nederlandse babymelk? Het is eigenlijk ontstaan een paar jaar geleden...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 Men belt elkaar? Dat klopt. Ja, het gaat georganiseerd. Wat wij als advies geven aan de retailers... is om het echt te beperken tot twee pakken per aankoop. Wij weten hè, dat een kindje gemiddeld één pak uh, in de week nodig heeft... en daar voldoende voeding aan heeft. Heeft een gezin twee kinderen, dan zou je denken... twee pakken per week moet genoeg zijn. Maar wat er gebeurt, u zegt het al... Uh, ja, er vinden uh, ja, aankopen plaats door groepen studenten of groepen handelaren... En die trekken toch de schappen leeg. En dat is echt een probleem. U heeft vanochtend in diverse kranten een advertentie geplaatst. Waarom? Ja, Omdat we het heel vervelend vinden dat we in deze situatie zitten. Omdat het heel vervelend is voor de ouders in Nederland. Uh, dus wij bieden eigenlijk onze excuses aan, aan de ouders in Nederland. Omdat ze heel veel moeite moeten doen om aan hun product te komen. Meneer Bontje, u heeft één core business. Dat is het maken van dit soort babyvoeding. Daar moet u toch zorgen dat er genoeg van is? Ja, dat vinden wij ook. Maar u, u slaapt er dus niet in. Niet uh, in de mate waarin we dat zouden willen. We hebben wel onlangs weer een nieuwe productielijn uh, geopend. We hebben de volumes uh, uh, die we in Nederland uitleperen uh, substantieel verhoogd. Op sociale media wordt u ervan beschuldigd dat het uh, allemaal maar een slimme truc is. Het is voor ons in Nederland hartstikke vervelend. Omdat wij teleurgestelde ouders hebben die het product niet kunnen vinden. Het is geen marketing truc. Dat is echt gelul. U kunt er niet ongelukkig mee zijn, want uh, er zit op babyvoeding een enorme winstmarge. Nou, we zijn er echt ongelukkig over. Dus dat is ook echt de reden waarom we die advertentie hebben geplaatst. We vinden het oprecht vervelend. Maar we hebben nog friso -lak en Nestlé. Het is niet een Nutritia-probleem. Uh, maar het is echt een probleem voor babymelk in Nederland. Ja, die advertentie stond in de krant vanochtend. Uh, de directeur wist ook nog te melden dat een pak babyvoeding, dat hier uh, voor 10 euro wordt gekocht, dat je dat in China dan kan verkopen voor 25 euro. Volgende week, uh, u kon het in het nieuws ook al horen, hebben fabrikanten spoedoverleg met supermarkten en met drooggisterijen hierover. De nieuwe paus en de oude paus die gaan samenwonen, min of meer. De afgetreden Benedictus betrekt namelijk vandaag een appartementje in het Vaticaan. Benedictus wordt op dit moment van het pauselijke zomerverblijf in Castel Candolfo overgevlogen naar het Vaticaan. Rob Zoutberg, jij volgt dat in Rome, uh, dat lijkt mij wel een bijzondere situatie. In feite twee pausen die allebei in het Vaticaan wonen, dat zal niet vaak eerder gebeurd zijn. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de kerk. Het klinkt heel gezellig uh, hoe, je de, hoe je dat net uitlegt. Ze gaan samen wonen in het Vaticaan. Nou, in de praktijk zal dat wat anders zijn. De, de, de teruggetrokken paus Benedictus die gaat hier wonen in een klooster binnen het Vaticaan en zal denk ik in de praktijk een vrij teruggetrokken leven gaan leiden. Maar natuurlijk wel. Ja, het is de feit dat hij wel een paar honderd meter afstand Zijn opvolger paus Franciscus zal daar zitten. Maar je hebt gelijk in een situatie die we echt niet eerder hebben meegemaakt in de geschiedenis. Ik ben vanmiddag hier ook aangekomen bij het Vaticaan. Waar toch mensen al naar de lucht staan te kijken of ze al een helikopter zien aankomen. En ik heb mensen hier ook gevraagd hoe zij dat eigenlijk zien. Of zij ook het gevoel hebben dat er straks twee pauzen op het schip staan. Nou, Ik ben heel blij, want porque regresa. Al Vaticaan, een van aan Papa Francisco. Dat is goed. Colombiaanse priesters staan hier voor het Vaticaan en zeggen zeer blij te zijn dat de paus Emeritus Benedictus XVI terugkeert vandaag naar het Vaticaan. Immers, hij heeft beloofd dat hij een grote hulp zal zijn voor de nieuwe paus. Kortom, we bidden voor hem. Het klopt natuurlijk. Het is een situatie die we niet eerder zagen, maar vergeet niet: één heeft zich teruggetrokken en de ander is voor hem in de plaats gekomen. Dus ja, ook al is het dan heel bijzonder, het hoeft ook weer niet tot problemen te leiden. No son dos papas en ejercicio, een papa mérito y een papa die está realizando la misión propia del del vicario de Cristo en het is pas twee maanden geleden dat paus Benedictus hier op een avond wegvloog van dit Vaticaan. Het lijkt een eeuwigheid geleden. Maar ja, nogmaals pas twee maanden terug. En een een cosa alquanto particolare. Een beetje vreemd, ja. Zie, ehm een cosa alquanto particolare è alla quale ci dovremmo abituare, dovremmo essere grati di quello che lui ci ha insegnato e ci ha dato. Het is een bijzonder moment eh, dat die paus terugkeert, maar ja, we zullen hem ook herinneren als een man die veel goed gedaan heeft voor die kerk. Dus hij verdient zijn plek ook wel hier. Ik wil hem papa, indubbiamente bravo interessant. Je bent dus tevreden? Ja, ik ben tevreden. Dat is een van de motieven die mij heeft a om naar Rome te komen. Ik kom zelf van buiten Rome. Ik ben voor het eerst weer teruggekeerd. En nu ik hier zo rondloop, ja, dan voel ik me tevreden. Rob Zoutberg vertaalde dat hij kijkt naar de lucht om te kijken of um, die helikopter er al aankomt. Nou, als dat zo is, dan hoort u dat. <tied> U krijgt de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde. goedemiddag. Goedemiddag, Lucella. De spits is wat minder druk dan anders. Nu kunnen we wel merken dat het meivakantie is. 50 kilometer file, de meeste vertraging bij Amsterdam en ook bij Rotterdam. Een paar files vallen op. Uh, op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... bij de Avedrijse, twee kilometer langs een rijden. Heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. En de langste file van dit moment die staat op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Soesterberg en Amersfoort, 7 kilometer. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. De Britse zakenman James McCormick verdwijnt tien jaar... achter de tralies voor oplichting. Hij werd bekend omdat hij een bomdetector over de hele wereld verkocht. Daar verdiende hij zo'n 58 miljoen euro mee. Uiteindelijk bleek het een nepapparaat te zijn. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, want wat was het in werkelijkheid voor iets? Eigenlijk niet zoveel, er valt heel weinig bij voor te stellen. Het is niet meer dan een stuk plastic in de vorm van een rechthoek... en daar steekt dan een antenne uit. Nou, die werden eerder verkocht in Amerika als een apparaat... om verloren golfballen op te sporen. Meneer Kormak, ja, die kocht deze apparaten in grote hoeveelheden op. Ze kostten nog geen 20 euro per stuk. Maar hij verkocht ze vervolgens door als bomdetector... voor ruim 4000 euro per stuk. Later zou hij nog een nieuwe versie maken, een iets ander ontwerp... Die hij voor 40.000 dollar zou verkopen. Nou, de Britse politie die dit onderzoek leidde, die vindt het eigenlijk ongelooflijk dat hij hier jaren is doorgegaan. Oh, it is hard to believe, but McCormick is a practiced conman. He's developed, he's refined, he's practiced this fraud, this con, for over 10 years. En he was good at it. Ja, hij was er goed in, hè, deze oplichting. En het is misschien moeilijk te geloven, zegt deze rechercheur... maar McCormack was dan een zeer kundig oplichter. En zoals je al zei, ook een zeer rijk oplichter... want hij heeft vele tientallen miljoenen euro's met deze oplichterij verdiend. En ik denk dan, die mensen die dat gekocht hebben... zouden die het niet op de een of andere manier getest hebben? Want wie, wie waren dat? Wie heeft die apparaten gekocht van hem? Ja, het is bijna komisch, waren niet dat dit echt bloedserieus is, want hij verkocht deze apparaten aan landen waar ja, dus veel problemen zijn met eh, bomaanslagen, maar ook aan landen als Roemenië, Thailand en Afghanistan. Veruit van de meeste van deze apparaten leverde hij aan Irak, en daar gebruikte de politie bij elk, bijna elk checkpoint in Bagdad om voertuigen te controleren op verborgen explosieven en waar ze tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt worden. En is het aannemelijk gemaakt, ook bij de rechter... dat door dit nepapparaat ook mensen echt daadwerkelijk zijn overleden... wat vermijdbaar was geweest? Ja, daar lijkt het wel op. Hè. Als je bedenkt dat tussen 2008 en 2009... dat is de periode dat McCormack deze nepapparaten verkocht aan Irak... Nou, in die periode kwamen in Bagdad alleen al duizend mensen om het leven... door bomaanslagen, Bommen die dus niet ontdekt werden door deze apparaten. De Iraakse regering... Die gaf ook een voorbeeld: hè? een voorbeeld van een lading explosieven op een pick-up truck. die ongestoord 23 verschillende checkpoints kon passeren. voordat het eindelijk onderscherpt werd. Maar ja, er zijn dus evenveel voorbeelden, vele andere bommen die dus niet zo onderschept zijn. En de Iraakse regering denkt dan ook... dat deze oplichterij honderden levens heeft gekost in Baghdad. En het heeft dus een jaar of tien aangehouden. Wie is er uiteindelijk achtergekomen dat dit een, een apparaat voor golfballetjes was... en niet om bommen te detecteren? Ja, dat ging via een klokkenluider die voor het bedrijf van McCormack werkte. Die ging naar het BBC-programma Newsnight. Die trok aan de bel. Die onthulde in 2010 hoe McCormack eigenlijk de boel oplichtte... Maar vervolgens kwam de Britse regering in actie. Die legde het bedrijf meteen aan banden. Verbood nog langer deze apparaten te leveren aan Afghanistan en Irak. En vervolgens kwam ook justitie in actie. Vandaag dan de straf. Tien jaar gevangenis. Arjen van der Horst was dat vanuit Londen. Goedemiddag, Marco Verhoef. Hallo, uh, Ja, We hebben nog steeds wel koude ochtenden. Hoort dat bij mij? Ja, dat hoort helemaal bij Om maar mij. maar even met een klacht ja, te jouw... beginnen... Ja, nou ja, ik kan hem alleen maar ongegrond verklaren, want ja, als het normaal 6 graden is als minimumtemperatuur, nou ja, eh, die minimumtemperatuur valt meestal zo net na zonsopkomst, dus de mensen die nu nog op pad gaan, laten we zeggen tussen 6 en 8, en ja, die komen nog lage temperaturen tegen, vanochtend vroeg was het 4 tot 8 graden de minimumtemperatuur, maar daar stond wel een eh, redelijke noordoostenwind bij, windkracht 3 tot 4 boven land, windkracht 5 in de kustgebieden, nou ja, en zo'n wind maakt het voor het gevoel dan inderdaad alleen nog maar kouder, ook nog eens de wolken erbij die vanochtend de overhand hadden, ja, dan kan ik met jouw klacht toch wel weer een klein beetje voorstellen. Zeg, en uh, uiteindelijk ging de zon schijnen, werd het warmer ook. Wat, wat krijgen we de komende dagen voor weer? Uh, de komende twee dagen een klein beetje onstabiel weer. Uh, voor de kenners uh, heb ik daarmee voldoende gezegd... en voor de mensen die niet zoveel verstand van het weer hebben. Dat betekent het volgende. De zon schijnt geregeld, vooral in de kustgebieden... in het binnenland meer stapelwolken. En hoe verder het binnenland in... hoe groter de kans op een enkele bui in de loop van de middag. Dat zal morgen wat minder het geval zijn dan zaterdag. Maar beide dagen uh, kans op een enkele bui... En, eh, en ook zon tussendoor. En daarbij liggen de temperaturen dan een beetje op hetzelfde niveau als vandaag. Zo tussen de 16 en 19 graden. En het warmst is het dan in het zuidoosten van het land. En als we even over die twee dagen heen krijgen, wat, wat krijgen we dan voor lente? Nou, dan zou je kunnen zeggen dat de lente echt losgaat. Want de zon gaat veel vaker schijnen. De neerslagkans slinkt tot nihil, zou ik haast willen zeggen. Met andere woorden, het blijft gewoon droog. En de temperatuur gaat ook oplopen naar gemiddeld 20 graden. Nou ja, dan zit je dus op plaatsen waar het nu 16 is. Zit je op zo'n 18, 19 graden. En misschien dat we in Limburg wel eens een keertje naar de 22 of 23 gaan. Marco Voef. Het NOS Radio 1-journaal. man with two left feet. When he the beat. I really think that he you De jongen doet niks, The boy does nothing. Alicia Dixon, brits jamaicaanse zangeres. Een hit was dit uh, van zo'n vier jaar geleden. Er is ophef in Turkije. En dat gaat over stewardessen en lippenstift. Het gaat over de snel groeiende maatschappij Turkish Airlines. Die timmert behoorlijk aan de weg, onder meer met dit soort spotjes. Waar Kobe Bryant en Lionel Messi in figureren. Messi? Hey kid. Corrie Bryant, would you like to have some ice cream, young man? Ice cream. Ja. En nu is de luchtvaartmaatschappij in het nieuws omdat ze niet meer willen dat stewardessen rode, knalroze of bordeauxrode lippenstift op hebben. Buitenland redacteur Guusha Eshetin. wat is de reden dat ze daartoe hebben besloten? Ze zijn een wereldwijd bekende luchtvaartmaatschappij. En we willen een nieuw imago introduceren. Dus we hebben een nieuw interieur, een nieuwe manier van service en ook nieuwe uniformen. En daar hoort gewoon fel rood of fel roze hoort daar gewoon niet bij, zeggen ze. Dus pasteltinten past er gewoon beter bij. Dus we willen het gewoon zo natuurlijk mogelijk houden. Dus eigenlijk zegt ze het vloekt anders, uh, terwijl veel mensen daar vast ook iets anders achter vermoeden. Ja precies, er, zijn, er is nu heel veel ophef uh, in Turkije, vooral vanuit de seculiere hoek. Hè. Dus uh, als je kijkt op Twitter of op Facebook, dan zie je dus dat, dat uh, verschillende dames expres rode lipstift op hebben. Of dat een uh, jongetje, uh, die heeft rode lipstift op, de moeder heeft dat op, op Twitter geplaatst. En uh, je hebt ook twee nieuwslezers, zeg maar. Die hebben een rode lipstift opgedaan uit protest. Dus uh, er was al veel opheffen over de uniformen drie maanden geleden. Kijk, ja, je moet het zo voorstellen: die rokken zijn heel erg lang. Tot aan de enkel, zeg maar. En uh, ze hebben zo'n zo hoedje. En dat lijkt heel erg op een, op een VES. En een VES was natuurlijk zo'n hoofddeksel... wat toen verplicht was tijdens de Ottomaanse Rijk. Dus heel veel uh, kritische geluiden natuurlijk. Dit kan toch niet? En dit ziet er niet uit? We gaan terug de tijd in. En dat was al eigenlijk voorval nummer één. Daarna kwam nog eens een discussie over alcohol. Uh, dat, dat ze tijdens bepaalde binnenlandse vluchten... alcohol niet meer willen verkopen... Nou, toen waren ze weer in het nieuws. En nu halen ze dus weer het nieuws door te zeggen... nou, geen, liever geen rode lippen tijdens de vlucht. En als we dan kijken naar de leiding van Turkish Airlines... loopt die aan de leiband van de staat misschien? Want dat verwacht je dan eigenlijk wel een beetje. Ja, de, de, de staat is eigenaar. Ongeveer volgens mij 49 procent. Dus uh, heel veel mensen hebben, hebben zoiets van... nou, dit kan niet. Je hebt ook zelfs vanuit de politieke hoek al reacties. De vicevoorzitter van, van de oppositie... die zegt dus, het is toch te gek voor woorden dat de overheid zegt... hoe een vrouw van 25 zich moet kleden... en wat voor kleur lippenstift ze wel niet op moet doen. En uh, hij zo dat is gewoon krankzinnig. En er wordt ook wel gezegd door, door kritische mensen in Turkije... Erdogan is, is nu al echt een tijdje bezig het in een tweede eraan te veranderen. Ja, er zijn heel veel mensen die zeggen... Hè, ze proberen het uh, langzaam, steeds kleine stapjes... en ze zeggen eigenlijk van, het is nu lippenstift. Maar what's next... Turkish Airlines reageert daar... Uh, natuurlijk heel andersop. Die hebben dus een verklaring en ze zeggen... wij vinden het heel erg jammer dat het zo'n politieke kwestie is geworden. Want we vinden het jammer dat het woord verbod de hele tijd herhaald wordt. Want wij zeggen gewoon dat het niet past bij onze imago. Want het is geen verbod? Het is dan een, ze een zeggen, dringend advies of zo? Nou, ze zeggen gewoon, li gewoon liever niet, zeggen ze eigenlijk in, in de verklaring. Van liever niet, want het past niet. Want ze zeggen van handen en gezicht zijn gewoon heel erg belangrijk voor een stewardess. Dus blijf gewoon zo natuurlijk mogelijk. Ja, en de vrouw is niet geboren met een rode lippenstift. Goucha Ergetien, dank je Dan gaan we nog even terug naar Rome. Daar staat correspondent Rob Zoutberg te posten bij het Vaticaan. Hij kijkt met anderen of de oude paus, Benedictus, al aangekomen is. Die gaat daar wonen, die betrekt een appartement in een klooster in het Vaticaan. Zie je al enige beweging in de lucht, Rob? Nee, op een paar meeuwen na is de lucht hier blauw en leeg. Dat betekent dat de paus nog onderweg is in die helikopter... die hem terugbrengt van het buitenverblijf, Castel Gandolfo... waar hij de afgelopen maanden gewoond heeft, terug naar dit Vaticaan. Het kan ieder moment gebeuren, het kan ook pas na vijf zijn. We weten dat hij rond half vijf vertrokken is. Nou, er staat ongeveer zo'n half uur om hier te komen. Maar nogmaals, de lucht is nog leeg. Het Robzoutberg was dat vanuit uh, Rome. We gaan uh, richting het nieuws van vijf uur. Daarna praten we over de renteverlaging die de ECB vanmiddag heeft aangekondigd. Historisch lage rente. Zo laag was hij nog niet. Tot nu toe. We blikken vooruit op voetbal, denk ik. Venebatsje speelt vanavond. Kijken we eventjes of daar nog iets interessants over te vertellen is. En we praten over uh, Noord-Korea. 15 jaar dwangarbeid voor een Amerikaan die van Koreaanse afkomst is. Hij was reisleider, maar is nu veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid... omdat ze denken dat hij het regime omver wilde werpen. Daar praten we ook over in het komend uur in het Radio 1 Journaal. Terrorisme-onderzoeker Jelle van Buren. Als jij daar aan het hoofd had gestaan van de politie... dan had je gezegd, no way, dat we die school gaan ontruimen. Vanavond om half negen op Radio 1. Maar nou, als je het zo bij elkaar bekijkt... er wordt gewoon ontzettend veel afgedreigd in Nederland. Luister en kijk mee op radio1.nl. De uitdrukking is, blaffende honden bijten niet. Uh, dat blijkt in dit geval ook. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.